Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Tilburg zijn een man en een vriendin opgepakt op verdenking van moord op een Belgische vastgoedhandelaar.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 Het weer. Vannacht komen de minima in het binnenland dicht bij het vriespunt en daar is ook vorst aan de grond mogelijk. Morgen is het opnieuw zonnig en een graad of 11. Zondag en maandag is het ook zonnig en ietsje warmer. Dit was het. M Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de knooppunten Rotterdam Polderplein en Velzen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You know that there's a place for you ZFM Ik zie twee mensen op het strand, vlakbij het water hand in hand.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 Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.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 Got my soldiers capture me. Hold the hostage when they hit that beat. I won't take these shaggers on my feet, cause they ain't.